Leeg de gemeente Almere naar boekhoudfraude of niet? Daar gaan we zometeen, denk ik, toch wel achter komen. Boekhoudfraude komt niet alleen voor in de bedrijfsleden... en het bedrijfsleven, excuseer. Maar komt ook voor bij veel gemeenten en provincies. Onderzoek van de jaarrekeningen van de middels ruim 300 gemeenten en provincies... leert tot de omvang Nederland breed vele miljarden euro's bedraagt. Iemand wat ons precies kan gaan uitleggen hoe dat zit... dat is dokter Anders Leo Verhoef en die hebben we momenteel aan de telefoon. Meneer Verhoef, welkom. Ja, hey, goedenavond. Ja, ik was eigenlijk... Ik heb vandaag uw website voor het eerst gezien... en ik was uh, met stomheid geslagen, eerlijk gezegd. Ja, ja, ja. Hoe... Ja, zeker, ja. ja misschien ook wel goed om het even voor u te luisteren... zijn mijn website te noemen, want er staat heel veel op, hè. Ja, absoluut. www.leoverhoef.nl Ja, zeker kijken. Ja, en ik wil erbij zeggen... er uh, gaan wat aantal dingen genoemd worden... zullen de mensen denken, uh, wie is Leo Verhoef? Dan kunt u daar ook op terugvinden. Ja, uh, maar dan, u ja. bent de Ik ben de ja, en ik maak jarenlang... Uh, werk van jaarrekeningen, en, ja. uh, of jaarrekeningen van uh, gemeenten en provincies, ja, want uh, daar, daar zitten een hele hoop uh, mee mis. Ja. En hoe bent u daar eigenlijk achtergekomen? Nou, om een heel lang verhaal kort te maken, in 1989 uh, stapte ik over uh, naar een accountantskantoor wat heel veel gemeenten en provincies als klant heeft ja. en had. En uh, daar zag ik allemaal jaarrekeningen van geen kant deugden. Ik zei dat dat niet klopte. Ja, en dan vond het bekende verhaal van de klokkenluider, je zegt dat iets niet klopt. En in plaats van dat je als klokkenleider in bescherming wordt genomen, dat de misstand wordt opgepakt... ...word je als klokkenleider onthoofd met ja. het eindresultaat dat je natuurlijk in de bijstand zit. Dat is bekende verhaal in Nederland. Maar ik heb me voorgenomen, we gaan dit uh, met elkaar rechtzetten. Dus ik ben dag in dag uit, zou ik bijna willen zeggen, bezig om de misstand Nederland breed uh, in, beeld, uh, in beeld te brengen. Ja. En er valt ook al meer onder. Hè? Ja. ja, ik zie u heeft inmiddels uh, een, een stuk of tien, uh, 15 brieven geschreven aan de gemeenteraad... En ja, of, uh, ja, ik, of ik, of, ik zou me persoonlijk, als iemand uh, mij beschuldigt van, uh, en, en ik vind het een zeer ernstig feit, ja, ja. Uh, dan zou ik mij willen verdedigen. Ja, ja, Daar heb ja. ik, uh, zoals het de journalistiek beaamt... de gemeente Almere, uh, heb ik contact mee gezocht. Ja, ja. Uh, en hij zei, uh, de reactie van de perswoordvoerder van de gemeente Almere is als volgt, we blijven er geen energie in steken. Meneer Verhoeven blijft dit al jaren doen. En niet alleen tegen ons, maar ook tegen andere gemeenten. Ja, Wij sturen ja. zijn rapporten niet meer door, maar leggen ze ter inzage, zodat iedereen ze kan lezen. We hebben meneer Vroef al vaker geduid op het beginfout die hij maakt, maar eh, het mag niet baten. Ik zou zeggen, ja, we zijn vergeten misschien helemaal uit te leggen waar het over gaat. Ik zal een stukje voorlezen uit een ja. van de rapporten. Ook de jaarrekeningen van Almere kloppen al jaren achtereen van geen kant. Ze geven een verkeerd beeld van de baten en lasten van het werkelijke saldo daarvan. Ze geven ook een, aantal, of een totaal verkeerd beeld van de financiële positie. Zo suggereerde de gemeentebestuurder in de jaarrekening 2004 een overschot van 4 miljoen euro. In werkelijkheid was dit 60 miljoen. De onroerend zaakbelasting van 32 miljoen was dus totaal overbodig. De onroerend zaakbelasting die mag de gemeente zelf bepalen. En dat is een beetje de melkkoe, neem ik dan aan. Die mag de gemeente zelf bepalen, hè? Ja. Maar uw verhaal over 2000, uh, 2004, of 2004, hè? Noemt u Ja. Doen, ja. Maar er ook uh, bijvoorbeeld, uh, of nee, 2006, dan hield de, de gemeente vooral erge cijfers over 6 miljoen. In werkelijkheid was het 50 miljoen. Maar als we even recent doortrekken, jaarrekening 2008, dan zegt de gemeente officieel in de stukken, we hebben overgehouden 5 miljoen. In werkelijkheid was het 30 miljoen. Ja, als je daar eens eventjes de, de onroerende zaakbelasting naar zet, dan kun je zien dat uh, bijvoorbeeld in de jaren 2006 en in het jaar 2008, vorig jaar hebben de Almere gewoon geheel onnodig onroerende zaakbelasting betaald. Ja ja precies ja. Dat is, uh, Heeft u daar wel eens geprobeerd om aangifte van, uh, van te doen? Ik heb, uh, ja natuurlijk, ik heb bij justitie, uh, niet van zozeer van Almere, maar van een aantal gemeenten, heb ik uh, aangifte gedaan van uh, vervaltijd of zoals we tegenwoordig populair noemen boekhoudfraude. Ja, ja en daar staat zeven jaar cel op, uh, heb ik mij laten vertellen. Wat zegt u? Daar staat dus zeven jaar cel op, heb ik mij laten vertellen. Zeven jaar ja, ja, ja. Ja. En ja, alleen het, uh, justitie heeft er geen enkele trek in als het gaat over gemeenten. Dus dan raken de aangiften raken dan zoek of in een onderste bureau la. Ja. En en en het het frappante aangestand... in, uh, in Almere is dat er op dit moment uh, met de stichting Compaan, dat is een re uh, bureau, uh -huh. dat ze daar de gemeente daar uitvoerig onderzoek laat doen naar boekhoudfraude. Ja, en... Kijk, dan kunnen ze het wel. Ja, ja. Ja precies, ja. het gaat over andere, oh weet dan de dames en heren volksvertegenwoordigers, weten precies waar ze zere plek uh, ja. moeten aanwijzen. Maar als het gaat over hun eigen gedrag, dan zijn ze niet thuis, want ach het gaat over geld en daar bemoeien je als volksvertegenwoordiger toch niet mee. Nee, nee dat klopt. Maar ik zou, als het onterecht was, en, en dat het of dat de, de perswoordvoerder geeft mij daarin gelijk. Van, als ze mij onterecht beschuldigen, dan zou ik er alles aan doen met bewijzen ja? komen om te laten zien ja? dat dit niet zo is. Ja. En ik krijg daar niks los. Ze ja. waren nog niet bereid om hier in de studio te komen van de telefoon om zich te verdedigen. Ja, ja, ja. En dat zegt ja. mij vaak al genoeg, want ik heb hem ook wel eens boedend aan de telefoon gehad van waar haalt u dit nou weer vandaan. Maar ja, dat ja. was deze keer niet. Ja, ja ja, precies, hè. ja, ja, ja. Ik kan het zelf nog, erger, of nog sterker vertellen. Uh, de eerste keer dat ik een brief stuurde naar de gemeenteraad van Almere was in uh, 2002. En uh, toen kreeg ik wel een reactie. Uh, nou, nou, als je de alle wollige bla-bla uit weg gaat... Er staat gewoon in de brief dat ik gewoon gelijk heb. Maar ja, de dames en heren... een caravast toeklinder van de ambtenaren is geweest... die dacht geweldig zijn best te doen. Of ja. dames en heren volksvertegenwoordigers lezen. Dat soort brieven helemaal niet. Dus je ziet ook niet dat door alle mist en door alle taalgebruik heen... en gewoon staat dat ik gelijk heb. Ja, nou, ik vind het een bijzonder kwalijke zaak... daar het om uh, belastingcentrum gaat. Ja, ja. En belastingcentrum van ons allemaal. Ja. Dus ja, ik roep er deze al, al meer dus op... Kom vanaf je televisietoestel vandaan, voor actie en haal die, on, die onroerende zaakbelasting... die je dus al nou een paar keer ten onrechte betaald hebt, haal die gewoon terug. Ja. Om het even ook op een andere manier kort samen te vatten. Vanaf 2001 tot en met 2008 heeft de gemeente in werkelijkheid overgehouden nee, ja, 85 miljoen euro. Ja. Officieel doen ze voorkomen, 40 miljoen. Dat is natuurlijk op zich die 40 miljoen. Ook al een hoop geld. Ja, absoluut. Daar kan anderhalf jaar de OZB worden overgeslagen. En ja. met die 90 miljoen kan drie jaar de OZB worden overgeslagen... Kom op al meer rust, actie. Ja. En Laat ik in een vroeg verhaal vertellen, maar nou zijn jullie aan de beurt. Ja, en aan de andere kant, uh, want het is, niet, het is landelijk zeg maar. Het zijn de en, gemeentes ja, het het die het wel op orde hebben. De, he? de, de Amsterdammers betalen al, uh, ja, daar, daar bekijk ik het al vanaf 1998. De Amsterdammers betalen vanaf dat uh, jaar, al tenminste elk jaar, onnodig on, on onroerende zaakbelasting. Die Amsterdammers kunnen het over elf jaar terughalen. Ja. Maar ze moeten vanaf die beeldbuis vandaan komen en in actie komen. En dan praat ik zijn... over een boekhoudfout van 3,2 miljard euro. Mind you? Ja, dat is geen kattenpis. De boekhoudfout bij Ahold verbleekt er totaal bij. Maar ja, dat is ze met elkaar wel aan te pakken. Ja, dat maar dat is particulier. natuurlijk. Amsterdam en Almere? Nee hoor, hoem maar. Ja. Uh, mijn vraag zijn er sensing. ook gemeentes in Nederland die het wel fatsoenlijk op orde hebben? Nou, een heel enkele waarvan ik zeg van nou, dat ziet er redelijk uit. Uh, ik mag daar wel een nage zesje aan geven, niet veel meer. Het, het, het komt voor dat het wel ongeveer goed is, al is het wat magetjes. Ja. Maar ja, dat, dat op zich is al heel erg. Want je hebt het over boekhouden. Dat moet niet ongeveer goed zijn. dat moet gewoon kloppen. Het moet gewoon goed zijn. Het gaat over, die gaat over uw en mijn belastinggeld. Ja. Kijk, dat een bedrijf wat probeert te rommelen om wat minder belasting te betalen, dat. Dat is niet pakken, ja, dat willen we wil nog wel een beetje begrijpen. Het hoort een beetje bij de, bij de sport. Ja, maar als ze maar die pakken, dan, dan hebben ze ook een probleem. Als daar bij een bedrijf ja. de boekhouding niet klopt, dan gaat het over ja. 1 euro, dan heb je een ja. probleem. Natuurlijk, precies. Maar weet u, daar wordt alles gecontroleerd. Er komt de fiscus controleren. Banken die geld in een bedrijf hebben gestoken, kijken er kritisch naar. Maar wie kijkt kritisch naar gemeentelijke jaarrekeningen? Helemaal niemand. Nee, bijna niemand. En, volksvertegenwoordigers, interesseert het geen ene moer, want het gaat nog over uw en mijn belastinggeld. En daar bemoei je als volksvertegenwoordigers toch niet mee? wie ja. Dat is geld, dat is vies, daar hebben we geen verstand van, dat willen we niet. Ja. Nee, is prima. Ik roep bij deze sowieso de Almere's op, van ga het nakijken en kom in actie. Ja. Daarbuiten, ik heb het hele dossier bij elkaar. Ik stuur dit uh, aan mijn vriendelijke vriend Frits Huis, dat is de lijsttrekker van Leefbaar Almere. Aha. En die houdt uh, op zich wel van, van dit soort dingen. Als er iets boven water moet komen, dan ja. is hij de aangewezen man. Ik wil u vriendelijk bedanken voor het interview. Okay. En nog veel succes. Bedankt. Dankjewel. Doei. Ja, tot ziens. Daar. Stadsradio Almere.